In Afghanistan hebben Taliban-strijders een hotel net buiten de hoofdstad Kabul aangevallen. Volgens het Britse persbureau Reuters zijn enkele hotelgasten gedood. Ook worden gasten gegijzeld, onder wie vrouwen en kinderen. Het hotel staat bij een meer waar veel rijke Afghanen en buitenlanders komen. Toen zwaar bewapende Taliban-strijders het hotel binnengingen, ontstond een vuurgevecht met agenten. Een woordvoerder van de, van de Taliban zegt dat de aanval is gericht tegen de wilde feesten die op donderdagavond in het hotel worden gehouden, terwijl vrijdag de islamitische gebedsdag is. De kandidatenlijst van GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen is uitgelekt. Op de tweede plaats staat oud-Kamerlid Bram van Ooyik. Jolande Sap voert de lijst aan en Kamerlid Tovik Dibi, die eerder met Sap streedt om het lijsttrekkerstap, staat op eigen verzoek op de tiende plaats. GroenLinks heeft nu ook tien zetels in de Kamer. De Britse band Radiohead heeft zeven Europese concerten uitgesteld. Zaterdag kwam een technicus van de band om het leven... nadat een podium in de Canadese stad Toronto was ingestort. Radiohead schrijft op zijn website dat er naast het verdriet om de overleden technicus... ook praktische redenen zijn om de shows uit te stellen. Bij het instorten van het podium is onder meer de lichtshow vernieuwd. Vernield. Ook een aantal gitaarversterkers raakte zwaar beschadigd. Onder de uitgestelde concerten zijn twee shows in Berlijn begin volgende maand... en concerten in Italië en Zwitserland. Het weer, de laatste buien, verlaat het noordoosten van het land. Minima vannacht rond 12 graden. Overdag bewolkt, maar ook af en toe zon. Het wordt dan 19 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie en afsluiting. De A10-ring Amsterdam, Watergasmeer richting Volendam. Daar is de weg afgesloten tussen Zeeburg en Schellingwoude komt door een vrachtwagen met aanhanger die is geschaard. Het verkeer wordt omgeleid via de A10 Zuid en de A10 West. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ik zeg net tegen mijn uh, gasten, Nicoline Douwens-Isema... Goh, wat heb ik slecht geslapen, zeg. En ze zegt, ik ook, waarop wij in koor tegen elkaar zeiden... midsomernacht. Ja, het is vannacht uh, midzomernacht. En uh, dat betekent voor sommige mensen slecht slapen... voor sommigen misschien goed slapen, maar dan hoor je dit niet. En voor anderen ook vreemde dromen misschien wel. Ja, en uh, daar gaat dit eerste uur van Nachtzuster weer over. Dromen. Nicoline Douwens-Isma is hier dus. En zij kan dromen helpen uitleggen. Moet je wel even bellen met je bijzondere droom. Of misschien een dagelijkse droom. Of een nachtelijkse. Nachtelijk, nou, een regelmatig terugkerende droom. Of een droom die vragen bij je oproept. Je kunt het allemaal voorleggen aan Nicoline. Tussen 2 en 3. Door te bellen naar 0800 1121. Je kunt ook mailen naar nachtzuster.apestuizen. Laat je omroepmax.nl, twitteren via @nachtzuster of je even melden op de chat. En die vind je op www.nachtzuster.net. Maar de snelste weg is even bellen 0800-1121. Leg de goele handen op mijn voorhoofd En kijk me even onderzoekend aan me bij het drinken van wat water Als ah, het blijf vergeven even bij me staan Nacht zuster, wat ik zonder jou beginnen? Nacht zuster, ik band van binnen Nacht zuster, doe iets aan je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 Nacht sister. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. brand van binnen. Nacht zusten, iets aan het bij, Nachtjusten, wat ben ik zonder al je zorgen. Nacht, al ik de morgen. Nacht zusten, <zul> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister. Ik brand van binnen. Nacht, Doe iets aan mijn Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister. Hal ik de morgen? Nachtzister. Doe iets aan mijn pijlen. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, waar Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, ik iets van de pijn. Nachtzuster, oh, Nachtzuster, oh, Nachtzuster, auw. Oh, Nachtzuster, auw. Oh, iets van de pijn, pijn, pijn. pijn. Goed nacht zuster. Goed Nachtzuster van Doe Maar natuurlijk. Een speciaal eerste uur van Nachtzuster weer vannacht. In de hele maand juni praten we over dromen. En dat doen we als je belt met je droom. Naar 0800-1121. En dan is droomcoach Nicolien Douwes isma hier in de studio. Om te helpen om wat duiding te geven aan je droom. Moet je wel even bellen. 0800-1121. Joop, goeienacht. Goeienacht. Ja, ik, eh, ik weet niet of ik wel precies in de categorie val, want eh, of het nou echt een droom is. Kijk, nou. Als ik in slaap, in slaap probeer te komen, dan, eh, nou, dan zit ik daar best wel lang op te wachten. En op een gegeven moment dan, eh, ja, dan ben ik dus in slaap gevallen, maar dan krijg ik een soort explosie in mijn hoofd. Wat ook echt voelt eh, als, als, als een soort explosie, echt een knal. En dan ben ik weer wakker. En wow, heb ik slaapmedicatie om een beetje normaal in slaap te komen. Maar, maar het is dus niet... Misschien is het meer een fysieke toestand dan echt een droom. Uh, misschien heeft de, de droomcoach ooit van gehoord. Joop, hier ben ik hoor. Nicolien hier. Um, ik heb, nee, jij bent de eerste die mij dit vertelt. En ik vind het echt heel interessant. Ik heb een paar vragen voor jou. Mag het? Ja. Um, ten eerste... Um, heb je dat, had je dit al voordat je medicatie nam? Ja, daarom ben okay. ik met die medicatie begonnen. Omdat uh, ja, het is niet al gedurende heel mijn leven. Ik bedoel, in mijn jeugd en zo mm -hmm. ging het uh, slapen redelijk goed. En wanneer het precies is opgetreden, weet ik ook niet. Maar het was best wel chronisch. En uh, dat, dat voelt ook echt oncomfortabel alsof het ja. fysie fysiek iets is. Ja. Weet je waar het heel erg op lijkt als jij het zo vertelt? Um, ja. okay, ik weet niet, heb je wel van? Ik weet niet of jij dat hebt, hoor. Maar veel mensen zullen dat herkennen. Dat als je in slaap valt en je valt in slaap en je valt in slaap, niks aan hand. En dan ja. slaap je eigenlijk net. En dan ineens schrik je weer wakker omdat je been ineens trekt of zo, of dat je schokjes voelt, of dat je het gevoel hebt dat je valt of zoiets. Dat hebben heel veel mensen. Dat heb jij niet, hoor ik zo? Klopt dat? Nou ja, dan zou je dat kunnen vergelijken met... Uh, dat er bij mij in mijn hoofd plaatsvindt. Ja. Zeg maar, dat, uh, maar het is net een soort waarschuwing van... ga niet in die slaap zitten. Ja, ja, ja en, help, help, let op. Joop, ik ga iets voor jou doen. Um, want ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het nog nooit gehoord. Dus ik ga naar mijn helpdesk uh, in Amerika. Daar zit de uh, International Association for the Study of Dreams. Daar heb je zo ongeveer 50 wetenschappers... Van universiteiten over de hele wereld. Ik ga oh. hun een e-mailtje sturen. En ik ga vragen, heeft iemand hier ooit eens van gehoord? Want nou, het die, aandacht, uh, die aandacht verdien ik wel. Uh. Ja, vind ik ook. <laughs> Kijk, zelfvertrouwen ontbreekt het niet. Joop, ik vind het heel interessant, jouw vraag. Ik zou dat zelf namelijk ook wel eens willen weten. Kijk, het lijkt natuurlijk heel erg op dat, weet je, wat jij zegt. Dat fysieke gevoel van in slaap vallen. En dat je dan soort van wakker schrikt. Nou maar... nee, het is echt, uh, het is erger dan dat. Het ja. doet ook een soort van pijn. Uh, het, is, het, is, het is echt, en ik voel het ook echt dat het ja. in mijn hersenen gebeurt. Alsof ja. het uh, een soort obstakel is uh, van, uh, dat ik daar niet mag uh, komen of zo. Of, ja, in ieder geval, het is best wel angstig. Ja, hey, en wat en, voel jij en, precies als je zegt: ik voel het in je hersenen? Dan moet ik dan natuurlijk wel even daarbij zeggen. Nou, ik voel echt een soort ontploffingjes. Een uh, ja. knal als het ware. En niet, niet uh, qua schrik, maar mm -hmm. ook uh, in de fysieke manier van uh, dat, uh, dat het echt uh, niet goed zit. Uh, ja. Maar ja, misschien heb ik daar een soort angst op gebouwd. Ik, uh, zo zou ik het dan uh, proberen te verklaren. Maar, dat ja, kan, dat kan natuurlijk. Heeft iemand neurologisch er al eens naar gekeken? Dat vraag ik me dan nee, natuurlijk als eerste af. Nee, nee, nee. Ik was wel blij met die medicatie, want dat werkt nee. redelijk goed. Ja. Nou, weet je wat? Ik, ik ga het navragen en uh, volgende week hebben we het antwoord. Of ja, niet, want misschien ze nou hebben, hebben ze er nog nooit van gehoord. Ja, misschien uh, is het wel uh, leuk uh, voor de nachtzuster als iemand uh, dit herkent... om dan uh, na, na één uur nog of na, na, na drie na, uur... Wat na is. een uur nachtzuster dus na drie uur nog even te bellen. Dat is ja, een goed idee, Joop. Ja, dat, dat iemand dat herkent of zo. Ja. Joop, okay. Joop... Altijd bedankt, hè? Nee, ho, ho, wacht Joop. Wacht even. Uh, ja. uh, volgende week bellen we je weer, hè? Pardon? Volgende week bellen we je weer. Oh, oh ja, oh ja. dan gaat Nicoline even voor jou bij 50 wetenschappers uit de hele wereld langs. Oh jeetje. En dan uh, volgende week na tweeën eventjes, Moet je even blijven hangen, want we hebben je nummer niet. Want jij belde natuurlijk ons via 0800 1121. Ja. Dus blijf, okay. blijf even hangen en dan volgende week, uh, 12 over twee, gaan we gewoon verder. Prima. Oké, okay, dankjewel Joop. Goedenavond. Slaap voorzichtig. Ja. Hamid. Ja, goedendag dames. Hallo. Hallo. Ah, I. Ik hoor uh, Joop en Astrid heel ja, duidelijk, maar die Nicolette uh, komt een beetje dof, die stem. Hé, hey, ja. dat is interessant. Nicolie, je moet wat minder dof praten. Ja, <laughs> ik zal mijn best <laughs> doen. Uh, technicus, help. Ja, dankjewel, Amir. Ik, ja. ik heb een kort en simpel vraagje. Ja. ja. Uh, hoe komt het uh, dat ik in mijn droom weet dat ik aan het dromen ben? Ah, jij droomt Lucida niet. Heb je dat altijd of alleen maar ochtends? Uh, Wallens. Wallis. Ik maak, ja, ik maak dat droom mee, weet je wel. Dat ik dan helemaal nuchter ben ja. in mijn droom. Ja. Hey, ik ben hier aan het dromen. Hey, wat cool. En wat doe je dan? Ja, van alles wat niet mag. <laughs> oh. Omdat ik weet dat dat toch droom is. En gelijk oh. heb je. Maar wat doe je dan wat niet mag? Nou, vliegen, dan ga ik even. Ik het kan toch niks gebeuren, weet je wel. Dan ga ik boven mm -hmm. op een dak, weet je wel. Ja, dan je probeer ja. ik. Dan nou, spring ik naar beneden en dan ga ik een beetje zweven. Ik is niet echt vliegen, maar ja, dan kom ik wel toch weer zachtjes uh, op de grond. Of dan zeg ik... Ja? Ja, nou ja, wat wil je van mij weten? Kijk, je kan het, je doet het. Als je okay. even... Wat wil je van mij weten, Hamid? Uh, of dat gebruikelijk normaal is. Ja. Komt dat wel eens voor, bij andere mensen ook. Ja, de, wat leuk is voor jou misschien, is om even te googlen op lucide dromen. Um, of lucid dreaming, L-U-C-I-D. Ga jij nou echt daadwerkelijk hier zeggen ja. dat mensen moeten gaan googlen? Ja, ga ik echt serieus zeggen. Wil je dat niet nooit meer doen? Nou, dat is dit echt is vloek in de kerk. Zit. Sorry, maar dit ja. is te leuk. Okay. Wat je gaat ontdekken, nu ga ik het je vertellen. Ja. Dit is echt te leuk voor woorden. Um, dit is een trucje wat bijna iedereen kan leren. Maar heel veel mensen weten het niet zo goed van zichzelf. Namelijk, wat er gebeurd is. Normaal, als je als je in slaap valt dan schakelt je rationeel denken zo'n beetje uit. gaat op een laag pitje en daardoor lijken dromen alsof het je overkomt... alsof je helemaal geen sturing hebt. Maar wat heel veel mensen kunnen, is terwijl ze, terwijl ze slapen... toch nog rationeel nadenken en denken, wacht even, ik droom... maar daar kan ik wat mee doen. Als je dat leert, dan kun je, nou, dat heb jij dus vanzelf geleerd... dan kun je alle kanten op met je dromen... En dan kun je ook van alles gaan ontdekken. Jij zegt, ik doe wat niet kan. Sommige mensen gaan echt op onderzoek uit. Die gaan aan iedereen die ze in hun droom tegenkomen vragen. Oké, okay, vertel eens, wat doe je hier? Wat wil je van me? Ook hartstikke leuk. Wat er gebeurt neurologisch... voor wat we nu weten in het brein... is dat mensen die lucide dromen... die hebben ook echt een stukje van hun hersenen aanstaan. Wat mensen die gewoon dromen en verder niks, niks in de gaten hebben, heel vaak niet gebruiken. En dat is juist dat stuk wat gaat over ik doe nu, ik beslis nu wat ik nu ga doen. Wat je overdag gebruikt als je denkt, oké, okay, nu ga ik bellen naar nachtzuster. Nee. Dat is op zich, sommige mensen vinden het ook echt wel vermoeiend, want je bent dan heel hard aan het nadenken in je slaap. Oké, okay, dat is dus bij je bekend? Ja, absoluut. Ja. Oké, okay. ja, dankjewel, dat was mijn vraag nou, eigenlijk. hartstikke gewoon maar doorgaan. Heb fun, zou ik ja, zeggen. Ja, geniet ervan, Amit, dat je dat kunt. <laughs> ik doe mijn best. Oké. Okay. Dankjewel, nog een fijne uitzending. Ja, wakker blijven nog even, want je bent aan het rijden. Oh ja, ja. hoor, ik ben nog tot uh, zes uur wakker. Dus. Oké, okay, goed zo. <laughs> Succes, Boy. doei. Uh, 0801121 uh, Als je een droom voor wil leggen aan uh, Nicolien. Nicolien, even, het is midsomernacht, hè? Ja, dat is echt uh, de kortste nacht van het jaar. Betekent dat nog iets voor onze dromen, behalve dat ik dus beroerd geslapen heb, heb en jij ook? En ik ook. Nou, het, het is interessant, want in Scandinavië, waar de, de nachten nu nog veel korter zijn... is de midzomernacht traditioneel echt de nacht van dromen. De nacht waarop magische dingen gebruiken, uh, gebeuren. gebeuren, sorry. <lacht> Niet zo lang geslapen, hè. dat is het. Bijvoorbeeld, er is een traditie um, dat uh, als je een meisje bent en je wilt weten met wie je gaat trouwen, dat je dan op de langste dag van het jaar, dat was dus de afgelopen dag, ja. dat je dan uh, wilde bloemen plukt, zeven zeggen sommigen, en die dan onder je kussen legt en dan droom je van de man waar je mee gaat trouwen. Oh. Ik weet niet of het waar is, ik heb niet geprobeerd. Maar als je nu nog gaat slapen, pluk even zeven wilde bloemen. bloemen. Tenminste, als je het wil weten hoor. Of als je, ja. En als je nog niet getrouwd bent natuurlijk. Want anders is het ook zo naar om erachter te komen... dat het heel iemand anders is. Ja. Andere tradities die zeggen van... vannacht, um, als je er even op concentreert... dat zijn de dromen die uit gaan komen. Ja, ik heb dat ook nog nooit getest. Maar ik vind het wel een mooi idee. En ja, Shakespeare had zijn midzomernachtsdroom. Het toneelstuk waarin allemaal... idiote dingen gebeuren en alles magisch was. Dat was vanuit die tradities geschreven. Mooi, hè? En dat is allemaal vannacht. Erik. Hi. Hallo. Nou, ik heb uh, mijn leven lang, ja, mijn leven lang, misschien vanaf mijn zestiende een droom. En die komt terug en die is heel, heel erg. Jeet oh. Nou, kom maar ik, door. Ik loop uh, over een weggetje zo uh, tussen weilanden, zo'n hele lang recht weggetje. Mm -hmm. Het is een beetje, een beetje nevelig. En om de zoveel meters zie je zo'n zo zo zo straatlantaarn met van dat gelige licht. Ja. En heel in de vechten loopt, zie ik op de rug een man lopen. Okay. En dan begint de paniek. Oh, want? Want ik loop sneller als die man, ik haal hem in. Mm -hmm. En ik weet niet doen, niet doen. Oh. En, ik, ik, en toch haal ik die man in. En, en dan? En af en toe dan zie je hem iets duidelijker, door zo dat hij onder zo'n lamparentje doorloopt. En ik haal hem in. En dan? Wat gebeurt er dan? Als ik vlak bij hem ben, ja. Ja, dan draait hij zich om. En dan moet ik heel, heel hard gillen. En mijn, wat zie je uh, dan? Ik heb een vriendin en een ex en mensen die mijn bed deelden af en toe echt de doodstuipen aangejaagd. Mm -hmm. Dat ik zo hard moest brullen. Jeetje. En ik weet nog steeds niet waarom. En wat zie je als hij komt? Ik weet zo alleen wordt? dat ik dus, dat weet ik niet. Ik weet okay. dat ik die man zie, heel in de vechten, ja. dat ik harder ga lopen en dan begint de paniek te groeien van, niet doen, Erik, niet doen, niet doen, niet doen, en toch ga ik die man in. Mm -hmm. En ik weet niet wat er gebeurt, maar als ik vlak, vlak bij hem ben, dat hij zich omdraait of zo, En nou, dan word ik dus ontzettend naar wakker. Oh ja, dan word je wakker. En stotend, stotend uh, van ellende word ik wakker. Jeetje, Erik. En hoe en, lang uh, heb je dat al? Ik heb die dromen, godzijdank, niet. Uh, nou, al een paar jaar niet meer gehad. Mm -hmm. Maar ik heb hem eigenlijk, ik kan wel zeggen, vanaf mijn zestiende. Uh, ja, tot, uh, tot voor een jaar of twee, drie geleden. Uh, met tussenpozen gehad. En hoeveel Altijd jaar ben je nu, Erik? In de grijze nevel. Erik. Erik, ja? hoeveel jaar ben je nu? Uh, ik ben nu 60. Dat is nogal wat. Dit is, ja. dit is echt... Uh, het klinkt voor mij heel erg als een metafoor. Maar dit is echt een verhaal. Mag ik je een paar vragen stellen? Om te kijken of we hem wat duidelijker kunnen krijgen. Ja? Want uh, ik weet niet hoe lang je me al kent en hoe lang je al meeluistert. Maar ik doe niet aan dat ik je nu ga vertellen wat jouw droom betekent. Ik probeer erachter te komen waar jij s'nachts zo diep over nadenkt. Ik weet echt niet wat dat is. Maar ik ga ik je weet gewoon wel een paar vragen het, stellen. Ik Godzijdank nou al een paar jaar uh, dat ik het niet meer heb gehad. Maar er is een tijd geweest ja. dat ik bang was om te gaan slapen. Ja, dat snap ik. Dat, dit, dit klinkt misschien niet heel eng. Maar ik hoor als je het vertelt dat het echt uh, grote paniek is. Het is gruwelijk. Als ja. je de, in de vechten die die, die, dat, die zwarte rug van die mannen zag in, in dat schema ligt. Dat is echt heel naar. Ja. Hé, hey, een paar vragen. Ten eerste, behalve jij en die man, is er nog iets anders? Even checken. Sorry? Wat is er behalve jij en die man nog? Ik en mijn man. Jij, jij bent er, de man is er. Is er nog iets anders? in? Nee, niks. No? Alleen okay. dus die, die, die, die, die lantaarns en mm -hmm. ja, links en rechts de eilanden. Ja, en um, jij zegt, je hoort, je, je hoort jezelf bijna zeggen niet doen, niet doen. Ja, maar je gaat hem ja. toch inhalen. Ja, je, je, ja dat, dat, dat is niet, niet te voorkomen. Ja, dat waarom je doe sneller? je dat? Je zegt, maar ik doen, loop sneller. Door, uh, wat? Je zegt, ik loop sneller. Waarom doe jij dat? Ja, dat is, ook, uh, dat is natuurlijk ook een gedeelte van de paniek. Uh -huh. Iets wat je, je weet dat je het niet moet doen en je doet het toch. En je ja. kan je er niet tegen verzetten. Je loopt sneller en uh, je weet dat je het niet moet doen en het gebeurt. En dan ben je er bijna, maar je ziet nooit wie het is. Nee, je weet nooit wie het is of wat, maar ik weet wel dat ik dan altijd, eigenlijk altijd wakker word. Ja, ja en dan dat snap helemaal ik. in paniek. Dat snap ik. Ik weet niet of we dit, dit is echt een, een zeker een diepe droom. Zeker omdat je het al jaren terug hebt, dus ik weet niet hoe ver we komen, maar ik wil wel even van jou weten. Ten eerste, die man. Hoe ziet hij eruit? Wat, wat, wat kun je van hem zien? Je zegt hij is zwart en donker. Is hij groot of heel klein? Of... Ja, een, ja. Het is meer de aanwezigheid zelf die zo angstig okay. maakt. Maar uh, ja, altijd het de, idee van een lange, lange, donkere, grijze, zwarte jas aan. Mm -hmm. En hij heeft een hoed op. Een hoed. En uh, hij loopt voor me uit. Maar ja. En... Dan ben ik bij hem en ja, wat er dan gebeurt, weet ik niet. Maar ik schrik me, dan, uh... mm -hmm. ja, dan word ik wakker. Gelukkig, maar... <laughs> ja, ik, ik hoor het. Hé, hey, um, diepe vraag. Weet jij ook waarom je hem niet in mag halen? Nee. nee, nee. Weet ik, niet. Ik, ik weet alleen dat ik het niet moet doen. Maar niet wat er dan zou kunnen gebeuren, nee. wat er zo erg is? Echt niet. Nee. En ik, Weet ik niet, maar ik weet wel dat als, een, als ik eenmaal... die die sequence in, de in gang is gezet, ja. dan is er geen ontkomen meer aan. Is dat wat er ook zo eng aan is? Ja, het onontkoombare. Het weten van dit is helemaal fout wat je doet, Erik. En, en toch niet kunnen stoppen meer. Is dat dan ook waar de droom over gaat? Het onontkoombare. Ja, misschien wel, ja. Het, het, het weten van wat, je, wat, wat jij nu doet is fout en toch doe je het. En het, ja, het is niet goed. En toch doorgaan. En toch doorgaan. Ja, totdat het je. Is, uh, het, is, het is huiveringwekkend hoor. Ja. Als jij dat jezelf hoort zeggen, hè, dat, dat iets, je, je hebt een sequence in gang gezet en je weet dat het niet goed is, maar toch ga je door. En ik vraag jou nu heel rationeel naar je leven te kijken. Herken je dat ergens van? Waar herken je dat? Ja, ik, heb ook wel eens, eh, ik heb natuurlijk ook wel eens naar dat, dat plaatje gekeken en mm -hmm. het proberen te... Ik weet het niet, ik weet het niet. Maar als je, als je nu... Ik ben nu 60 en als je naar mijn leven kijkt... Eh, ik heb kinderen, ik bedoel, ieder mens maakt fouten, ik heb fouten gemaakt, ik heb goede dingen gedaan. Eh, ik heb eigenlijk een leven geleid zoals de meeste mensen eh, dat gedaan hebben, denk ik dan. Er is niks wat er nou echt uitspringt dat je zegt van... Nee. En ik heb nog een vraag voor heel je. Heel moeilijk. Ik heb nog een vraag voor je. Als je aan die man denkt, hè? Want je ziet hem ja. helemaal voor je en wij ook ondertussen. Ja. En, en... die lantaarentjes. Ja. Ook die, die, die lantaarentjes met dat schemerige gele licht zo... om de 50 of honderd meter. Die maken het ook zo eng. Wat is daar zo eng aan? Aan die lantaarentjes met die nevel. Ja, de hele... De hele... Het is, het, het is dood... Ja... Goh, als je het kon zien, het is, het, het is echt doodeng. Ja. En dan, dan kom je dichterbij en je, je, je echt... Dan denk ik, oh, oh, niet doen, niet doen, niet doen. Nou, weet en dan je, toch, kom ja. je in, toch loop je door. Weet je, Erik, ik stel jou zoveel vragen... in de hoop dat ik je brein kan stimuleren om... Dit wat, wat op gevoelsniveau heel sterk is. En de beelden zijn ook heel sterk. Om dat naar een rationeel niveau te krijgen. Want dan kun je er wat mee. Dan kun je, kunnen we zien van waar gaat het ja, over. Ja. Wat ik bijvoorbeeld heel interessant zou vinden. Is die man. Hè, als je die helemaal voor je ziet. Nou, je weet van achter kun je mensen ook herkennen. Aan wie doet hij jou denken? Ik heb er ook over gepraat met een psychiater. En die kwam op mijn vader terecht. Ja. Dat ligt natuurlijk heel erg voor de hand om daar aan te denken. En daarom zeg ik het juist niet. Omdat, nee. weet je wat het is, Erik? Ik ben altijd heel voorzichtig met zeggen van jou een suggestie geven van, oh, dat, dat is het vast. Maar het ja. gaat niet om wat ik denk, het gaat om wat jij denkt. En jij zegt dat onontkoombare, dat is zo belangrijk. Ja, ik denk dat het meer is als zomaar, oh, dat is je vader. <laughs> Ja, het is ja, wel grappig, is wel. want Erik, ik zit, ik zit altijd dan een beetje mee te luisteren ja. en uh, Nicolini heeft er verstand van en ik zit dan altijd een beetje als psycholoog van de koude grond probeer ik mee te verklaren. En ik dacht ook, het kunnen twee dingen zijn, want als je, als je een droom, een droom zo, die zoveel invloed op je hebt en die je zo lang hebt, dan is het of iemand die ook in al die tijd bij jou is geweest, dus dan is het... Dan zou ik ook aan je vader denken. Maar als ik jouw verhaal zo hoor, dan zou ik denken... het is een symbool. Hij, hij, uh, die persoon, omdat je volledig niemand in herkent. En ik zou bijna zeggen... maar ik, ik mag dat doen. Nicolien mag dat niet doen, hè? in het wilde weg een beetje gokken. maar ik, ik, vind zou zeggen... altijd, ik vind het altijd listig om in het wilde weg te ja. gokken. En ik zou je vertellen waarom. Omdat je dan het gedachteproces van iemand zelf stopt dat stel dat ik woorden aan jouw droom plak, Erik. Wat krijg je dan? Dan ga je erover nadenken in mijn woorden. Kun je niks aan doen? Weet je, dat heb je ook als je een boek leest of zo. Dan leer je iets in de woorden van een ander. Maar wat ik interessant vind, is de woorden die ja, ja. jij eraan plakt. Als jij zegt, ik haal hem in, dat moet je niet doen. Dan denk ja. ik, hé, hey, het gaat er dus om in. Dat inhalen, daar gaat het om. Je zei, ik loop sneller. Kennelijk loop jij sneller dan je zou willen. Dat ja, vind ik dat interessant. Dan denk ik, hé, hey, dat zijn jouw woorden. Jij, jij loopt nootloopt. te snel. Dat hoor ik ja. je zeggen in die droom. Dat wil je helemaal niet. Jij hey. wil helemaal niets inhalen. Maar je kunt niet anders, want je zegt... ik ben dat pad nou eenmaal ingegaan, dat weggetje. Er zijn ook geen zijwegen op dat weggetje, hè? Ja, dat is ook zo, ja. Goed, nou, ik heb en... natuurlijk zelf ook eraan zitten denken. En ik dacht ook van: natuurlijk, ik denk dat iedereen 60, ieder mens heeft dingen in zijn leven gedaan waar hij niet trots op is. Dat het gewoon, uh, dat ik mezelf niet onder ogen durf te komen. Dat ik mezelf niet wil zien. Dat zou maar ja, goed, ik heb ja. die droom gekregen toen ik, ik geloof, een jaar of was 17 was. 16, 17, 18. Voor het eerst. Dus ja, toen was ik zo blank als een lelie. Ja, en ik weet ook niet of het. Weet je, dat, dat wat jij nu zegt, Erik, vind ik super logisch. En ik ben altijd voor: hou het zo logisch mogelijk. Wat jij zegt, je was 16. Als ik het hoor, dan denk ik: nou, als ik er een interpretatie op los zou laten. Ik heb je horen zeggen: paniek, want ik haal hem in. Uh, ja. Als je het dan op jezelf wil betrekken, dan zou ik eerder zeggen dat je jezelf niet in wil halen. Want dat heb jij gezegd. Je hebt niet dat gezegd dat je niet naar jezelf wil kijken. Dan word je ja. alleen maar wakker, want het gaat om dat inhalen... niet om dat kijken, toch? Nee. En tegelijkertijd zou het, zou het... Maar ja, dat is voor een langer gesprek... en dat gaat me niet lukken in een paar minuten. Maar het zou heel interessant zijn om eens te kijken... van hoe je zou je het wel willen? Dat is altijd heel interessant bij enge dromen. Wat zou jij veranderd willen zien in die droom? Dat het niet meer eng is. Nou, dat zal al heel wat zijn. Maar ja, ik heb het nu al, een, wat ik zeg, al een jaar of twee drie niet meer gehad. Dus... Ja, nou ja, dat is ook een verandering. Oh. Waar ik ja, blij maar mee is er zijn. iets ja. veranderd in je leven sinds twee, drie jaar, Erik? Eh. Uh, nou, na allerlei avonturen en een huwelijk en zo ben ik nu vrijgezel. En dat bevalt me ontzettend goed. <laughs> maar is dat, Heerlijk. Uh, valt dat een beetje samen met het moment dat je de droom niet meer had? Uh, nou ik, dat ik, euh, nou, ik geloof dat ik eigenlijk wel een prettig leven heb. En, uh, ja, die droom heb ik. Ja, ja misschien wel. Ik heb geen uh, echtgenoten of vriendinnen meer. Dus daar heb ik op het lijf gejaagd. En was er, er, was er in je, toen je zestien was, was er toen een moment in je leven dat je... Want het klinkt een beetje... Ik mag dat doen, hè, Nicoline niet. Maar ik mag een beetje in het wilde weg uh, gokken, want het betekent ja. toch niks. Um, maar ik, uh, kan het te maken hebben dat je vanaf je zestiende tot dus je, nou zeg je, vijfenvijftigste... allerlei dingen moest doen voor je gevoel? Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Nee. Toen ik zestien was, had ik nog geen relatie. Echt, ja, vriendinnetje misschien, maar nee, dat kun je niet. Uh, nee, dat, dat, dat weet ik niet. Nee, nou ja, misschien weet dat je net wel, dat ging, ik, ging uh, werken. dat ik zo? alleen ben, dat ik uh, tamelijk rustig. Uh, nachtrust uh, geniet, waar ik wel ja. blij aan ben. En heb je wel eens het gevoel dat het leven te snel gaat? Het leven te snel? Ja. Kijk, nou gaan we, gaan we verder denken met, met de dingen die jij zei. Ja. Dat zou eigenlijk Erik moeten doen, maar goed. Maar Laten we dan je even antwoord geven. Oh, sorry. Nee, niet te snel. Nee, nee, gewoon. Dat gebeurt er dan als je gaat fantaseren. Nee, maar ik fantaseer niet. Ik heb gewoon heel erg goed geluisterd. En ik denk, ik krijg gewoon. Het grappige is, dat gebeurt dan heel vaak. Dan krijg je een beeld van iemand. en waarvan diegene dan zelf zegt: Oh ja, dat zou het wel eens kunnen zijn. Maar dit is het dus niet. Maar nou. het klink, voor mij klinkt het een beetje alsof je bang bent... Oh, oh, nou, niet, nee, nou, als ik het dan... Dat mag niet van Nicolien. Maar ik zou zeggen, uh, bang voor de dood. Waar haal je dat nou vandaan? Nou, voor het einde. Dat je te snel naar dat einde toe loopt. En dat hij dus zich dus omdraait. En dat je dan dus te zien krijgt hoe je aan je einde komt. Maar waar haal je dat vandaan? Nou ja. Ik heb nou ja, een ja, kom, het woord het een... einde heel niet zo gezien Nee, zeggen. maar het uh, is een symbool. En een zwarte oh. jas in het donker... met nog net lampjes die branden. Nou, ik... Yeah. Ja, ja uh, dat, ik hoor Freud een heel klein beetje oh, Ik ga het er even op naslaan. Maar dat uh, dacht ik... Nee, dit is het dus niet. Nou, ik, ik hoor het, uh, Erik... Uh, uh, Nicolien, kan je een klein beetje in de goede richting duwen? Maar uh, nou, zo even 1, 2, 3 tot een oplossing komen? Nee, dat niet. lukt niet. Het gaat ja, dat niet met zo'n zo diepe droom. Maar wat ik wel... Wat wat ik wel hoorde in jouw stem, dat wil ik je nog even teruggeven Erik, is um, toen, jij het, je, toen we het hadden over ja, te snel gaan, zeg maar, en, ja. en jezelf niet willen inhalen, dat snel liet, ja. En, ja, dat het juist nu zo lekker rustig is, toen hoorde ik in jouw stem niet meer dat van oh ja, dat zou wel kunnen, maar oh ja, ja, en daar let ik altijd op. Als mensen een oh ja. beetje gaan denken, oh ja, dat zou wel kunnen... dan weet je, mooi, er zit er in de Dan vullen hast. ze het zelf al ja. in. Ja. Maar als iemand diep vanuit zijn hart zegt, ja, dat is ook zo... dan denk ik, ah, bingo. Dus? Nou, dus, dat, dat is voor jou de dus, hè? Maar, nou, maar het klinkt alsof het de feit dat je die dram al even niet meer hebt... wel te maken heeft met het feit dat er wat rust in je leven is nu. Ik zou ja. het andersom ja. willen zeggen... Op het moment dat je die droom weer krijgt, dan is het moment om even te checken. Is het nou oh ja. weer te onrustig? Loop ik weer te snel? Oh, ik vind maar het ik nog heb best allemaal meegemaakt. Verklaring. Maar uh, vrijgezel zijn, dat heeft toch wel, ook wel uh, positieve punten, hoor. Ik hoor het. Ja. En Nicolien hoort het ook. <laughs> <laughs> nou, genieten van Erik. En bedankt dat je okay. even belde. En uh, fijn dat je... ja, ik vond het een prettig gesprek. En oh, ik hoop hier dat er meerdere komen voor u. Ja, dat hopen Dankjewel. wij ook. Dank je wel. Dag Doei. 0800 1121. Okay. I'm gonna It's gone from your eyes, I better realize I just Eyes without a face Eyes without a face Billy Idol en Eyes Without a Face. Nou, het verhaal van Erik hoorden we net van een man zonder gezicht. Uh, Daan, goeienacht. Goeienacht. Hallo, wat kunnen we voor je doen? Ik heb al een paar jaar dezelfde droom. Twee, drie keer in de week of ik droom nachtmerrie. Oh. Het is heel simpel. Ik zit in een auto en dan rijd ik door de woest, ja, door zand, de woestijn. En die ontploft. O, jeetje. En, uh, die, maar, ja, het is eigenlijk heel simpel, maar het is uh, weer een doodeng. Ja. Lijkt me. En heb je er last van dat hij ontploft? Ja. Of word je ja, wakker? Nou, je, je wordt, je wordt, je wordt, ja, dan, dan word je wakker. Ja, dat lijkt en dan me. Baard in de, is een baard in zweet en in, in tranen in mijn ogen. En in slechtste gevallen heb ik zelfs in mijn bed geplast. Oh, je, drie keer heftig. in de week? Ja, de laatste tijd is wel weer heel erg. Oh, Daan, dat vind ik heel heftig dromen. Echt even serieus. Uh, ja. dat, uh, dat moet niet hoeven, zeg maar. Um, even ver verwachtingsmanagement. Een droom die je drie keer in de week zo heftig hebt... kunnen we niet in tien minuten even wegpraten. Nee, dat snap ik. Maar dat ik, is ben via, ik ben wel nieu ik ben heel nieuwsgierig nu. Mag ik je een paar vragen stellen? Ja. ja. Nou, Om te beginnen. Um, uh, auto, woestijn, uh, ineens ontploft hij. Uh, dat zijn drie steekwoorden. Uh, hoe gaat het precies? Rij jij in die auto bijvoorbeeld? Ja, ja alleen... Alleen? Verder helemaal niemand bij? Nooit? Nee, okay. nooit. Oké. Okay. En in die woestijn, wat kun je me daarover vertellen? Nog iets opvallends? Ja, ik, ja woestijn uit zand. Dat is het enige wat ik echt weet, zand. Ja. Ben je wel eens in de woestijn geweest? Ja, vroeger. Toen ik mijn diensttijd. Ja. En, en was daar dan ook wel eens ontploffingsgevaar bij? Ja. Hmm. Ja, ja, dus ik heb ook... Gesprekken gaat erover, dus het gaat daarover. Maar ik, het is pas veel uh, later gekomen. Ik heb zoveel overdag geen last van en normaal niet. Mm -hmm. en ik heb nu werk dat ik s'nachts werk. Ja. En als ik overdag slaap, dan heb ik het juist niet. Oké. Okay. Het is echt als het donker is en zo. Ja, dan, dan komt het. Het ja. is logisch hoor, dat je dat niet hebt als je overdag slaapt. Want overdag slapen we gewoon op slapen we lichter. Uh, gewoon omdat het licht is buiten. Dus dan kun je wat meer controle houden over je dromen. We hadden het net over lucide dromen, die gebeuren ook het meeste in de ochtend of als je overdag even slaapt. Dus op zich vind ik dat logisch. Maar um, ik, vind, ik vind drie keer in de week vind ik veel te veel. Dat, uh, dat ja, moet nu ja, hoeven. Gewoon echt de, de, de dagen dat ik er niet aan ja. moet komen om, zeg om maar, overdag te slapen. Ja, ja. Hey, en, en even gewoon puur voor de check. Hè? Daan, is, het, is het je gebeurd of heb je het zien gebeuren? Dat... Ja, het is wel gebeurd ook en zo, ik heb. Uh... Is, is het jou ook gebeurd? Ja. Je, dus jij reed in de woestijn in een auto en toen ontplofte die? Wat gebeurde ja, ja, er? Dan? De, de bommen ik, ja, de bom ontplofte. Ja. Maar ik, nou, ik heb, omdat het zo. zo, zo pas twee jaar later is het pas begonnen. Ja, nou is dat op zich niet zo raar. Wat ik weet van, van dit soort stressdromen. Zeker als, je het, als het iets is wat je gewoon echt hebt meegemaakt vaak duurt het even en dan een ene als het weer rustig is in je leven of wat dan ook dan een ene komen ze op en dat is heel heftig en als ik jou zo hoor ja het zou natuurlijk een metafoor kunnen zijn dat snap ik best wil je dat even checken of denk je van dit is dit gaat over gewoon wat ik echt heb meegemaakt nou ja, dat, dat, dat denk ik juist niet namelijk omdat okay. ik er nooit last van heb gehad en, en dat ja. Er zijn veel meer mensen in een hele andere omstandigheden. Niet in ja. de woestijn, maar in een dorp. Oké. Okay. Kijk, nou komen we ergens. Dit um... is gewoon echt uh, ja, eenzaam. Ja. Dat zei je al, hè? Echt dat alleen? Ja. Ja, er zit niemand om je heen. Je bent echt alleen. Ja. alleen maar zand. Ja. En die auto. Ja, zandauto en ik. Ja. Hé, hey, als je mij even zou... Uitleggen wat een auto is. Doe maar even of ik gek ben. Wat zeg je dan? Een jeep. Ja. Wat, waar dient een auto voor? Ja, en dan vooral een jeep. En waar dient ja, een rijden. jeep voor? Do, do, do, do, do, do, niet op de weg. Zeg maar do, uh, niet, niet op de weg. Ja. En dat rij je, rij je ergens naartoe bijvoorbeeld? Ja. Nee, ja, ik rij gewoon, ja, ik, ik weet niet of het doelloos is, want het, het is, ja, voor mijn gevoel is het maar een minuut, zeg maar. Ja. Ik, ik, ik, ik, ik zit in die auto, ik rij, en dan gebeurt het. En dat is het. Hey, en... Ja, maar het gebeurt echt heel heftig. Mm -hmm. Dat is me ja, het enige, ja, ja, en dan word ik wakker, en dan eentje baad het in Zweden, ja. nat, en nat. Alsof, al, alsof, zeg maar, alsof, al, alsof ik al uren die droom heb gehad, maar dat ja. ik het maar één momentje merk. Ja. Ja, dat, dat, dat kan ook fysiek heel erg veel impact hebben, ja. Hé, hey, en um, als je mij zou uitleggen wat een explosie is... gewoon om de woorden aan te geven, wat zeg je dan? Allende. Oké, okay. dat is grappig, weet je, Dan... Nou ja, niet grappig, is helemaal niet grappig... maar iedereen zou iets anders zeggen als hij een explosie uit moest leggen. Ik zou iets heel anders zeggen dan allende. Ik zou vuur zeggen. Ja, bijvoorbeeld, ja. En ik zou zeggen dat dingen uit elkaar spatten... Jij zegt ellende, had ik niet verwacht. Want wat jij dan tegen mij zegt... als ik de droom even met jou heb vertaald naar woorden... in plaats van beelden, kom je op het niveau van denken... in plaats van op het niveau van voelen. Dan heb jij gezegd, je bent gewoon, weet je... je rijdt gewoon. Je bent doelloos of ergens naartoe aan het gaan, maakt niet uit. En dan, je bent helemaal alleen... Dat is belangrijk. Dat is die woestijn. Hè? Je zei echt heel duidelijk: helemaal alleen. En ineens, heel heftig, is er ellende. Ja. En dat is zo eng. Want dat had je niet zien aankomen. Nee, nee. In de droom niet en nergens niet. Nee, want die, die man die voor mij zegt van, die wist elke keer dat hij die, zeg maar, die droom had. Wat zeg je? Die man die voor mij was, ja. die wist elke keer dat hij zijn droom had. Dat zeg ja. ik niet. Nee. Ik, ik weet, ja, elke keer als ik een droom. Ik, weet ik, als ik wakker ben, weet ik dat het dezelfde was. Maar als ik een droom, weet ik niet nee. dat, het, dat het dezelfde is. Hey, en nou, heel, als je heel rationeel kijkt, Daan... Als je zomaar je ding aan het doen bent... en ineens is er ellende, herken je dat van je leven ergens? Overdag bedoel ik dan, hè? Nee, niet, ja, nee, nee, niet, niet met mijn baan die ik nu heb en zo, nee. Nu niet, en toch nog die droom. En met ja. de baan die je vroeger had dan? Ja, daar was het wel zo, ja. dat is een diensttijd, heel euh, ja. uitzendingen. En, en, maar omdat ik al twee jaar weg ben, en, ja, het is pas, ja, ja, drie jaar ben je nu weg. En dit is zo twee jaar geleden begonnen bijna, denk ik. En juist nu is er niet ellende in je baan? Nee, ik heb nu wel goed, joh. Ik heb Nu ook nachtdienst, dus, dat scheelt ook wel. Maar ja, misschien dat ik het niet, dus had ik het echt bijna elke nacht. En nu werkt ik ook nachtwerk. Uh, dus? En heb je het in de weekenden. De, de, de, en dan, de, dan de, de, de, is het wel gelijk drie dagen achter elkaar. Ja, ja dat snap ik. Wat ik zei hè, aan het begin. Dit kunnen we niet even in tien minuten oplossen. Maar ik heb jou nu drie dingen horen zeggen, gedaan. Ja. Eerst is... Um, het is pas opgekomen toen je juist weer een prettige baan had. Ja. Tweede is... Het enge eraan is dat er zomaar ineens ellende is... Explosie van, ja, dan is het over. En je zei in je vorige baan had je dat heel erg. Ja. Nou, wat ik heel vaak zie bij mensen die bij mij komen met nachtmerries, is dat het gaat. Soms gaat het over iets wat nu is, maar veel vaker over emoties van vroeger die gewoon er nog zitten. Weet je, dan moet je er wat mee. Het moet eruit. Ik zeg niet dat dat bij jou zo is, hè, want ik ken je leven niet goed genoeg. Maar het is wel heel logisch dat je als het echt zo heftig was als je droomde in het echt, ook in je diensttijd... dat je daar nu nog steeds over droomt. Maar dan in een metafoor, hè? niet precies zoals het was. Nee, oké. Okay. De vraag is natuurlijk, wat moet jij ermee? Want ik vind dat je er wel iets mee moet. Ik vind het niet oké okay dat je dit elke nacht droomt. Nee, ik niet. heb ook gesprekken gehad en dingen. en Die zeiden gewoon van, ja, maar je droomt niet wat er is gebeurd. Dus het is iets heel anders. Ja, nou, dat ben ik niet helemaal met ze eens, want jij zegt wel nu tegen mij... van ja, dat gevoel van in ene is er ellende, dat was wel toen. Oké, okay, dan niet ja. misschien de letterlijke beelden, maar het lijkt er wel heel veel op. Ja, vond, ja ik, ik vond het wel, ik, ik zeg niet opslaan, maar uh -huh. ermee te maken hebben, maar ja... Dat is ook natuurlijk de En Als je stelt voor dat ik het wel zou hebben van hun... dan moeten ze weer verzorgd gaan dragen voor me. Ja, nou ik ken je net vijf minuten en ik ben het met ze eens. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb veel gelezen over posttraumatische stressdromen... van juist mensen die in diensttijd zitten. Een collega van mij in Canada heeft daar ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Volg ik op de voet, ze heel interessant. Dit soort dromen hebben er... 9 van de 10 keer wel mee te maken. Dus als jij dat ook al zo voelt... Ja, dan ga ik daar niet tegenin. Daan, jij bent de expert, hoor. Ja. Um, <laughs> jij zegt... dan moet ik terug, daar zijn ze verantwoordelijk voor. Um, gewoon doen. Maar als ze je niet kunnen helpen... dan, uh, dan moeten we even verder zoeken. Naar een expert in posttraumatische stressdromen... ben ik niet. Ik heb er veel van gelezen. Maar um, hier, hier moet, kun je vanaf. Hier moet je ja, niet, bij, niet rond mee blijven lopen. Waar zou je dan heen moeten? Beginnen bij de huisarts, ja. er zijn, uh, In Nederland is de Vereniging voor de Studie van Dromen. En er zijn een paar experts op dit gebied. De uh, Universiteit van Utrecht heeft er veel onderzoek naar gedaan. Um, er is ze, een, een zelfhulpmethode ook om van die nachtmerries af te komen ontwikkeld. Uh, er zijn een paar adressen. Uh, weet je wat, ik zet ze vanaf het weekend even op mijn website anders. Mag ja, we ook. even opschrijven wat je hebt gegeven? Oh, nou, we oh. zetten wel weer een linkje op nachtzuster.net. Nachtzuster, ja, dat is goed. Ja, nachtzuster.net. Nou, ik, goed. Uh, ik hoop dat je een klein beetje geholpen bent. Uh, we, ga, we gaan even door, maar ik, ho ja. Uh, ja, ik, ik hoop van harte dat dit je een stapje verder brengt. Dank je wel voor ja. het delen van je droom, Daan. Ja, dank je wel, hè. Dag. Doe. Remco. Hallo, met Remco. Remco van vorige uh, week. Hoi. Ja, ja. Ben, je ja, wel, nog, wel. Uh, ben je nog gevallen de afgelopen week, Remco? Uh, ja, een keertje. Oh, dus maar... waarschijnlijk omdat ik het erover gehad heb, Gok ja. ik, ik. Want ik heb er echt uh, jaren geen last in van gehad. En waarschijnlijk omdat ik het erover gehad heb, uh, was het weer terug. Maar en met ik... of zonder pijn? Ja, met pijn. Gewoon de hele... En Ja. Jammer. Ja. Ja, weer, dat, weer dat ik er niks aan kon doen en zo. En uh, niet dat ik uh, de val kon uh, onderbreken of zo. Uh, weer hetzelfde. Helemaal maar niks. Niet dat, maar niet dat het Exact hetzelfde. Gewoon echt een 100% kopie ervan. Maar maar ik niet? heb nog andere, andere, leukere dromen gehad. Ik denk van, nou ja, Cambos uh, blijkbaar wel. Ah. Ik had, uh, ik had, ik had één droom dat ik, uh, dat, ik, dat ik mijn auto kwijt was, dat ik niet meer wist waar ik hem geparkeerd had. Daar had ik het besluit genomen van, weet je wat ik doe, ik pak mijn auto, sleutel, ga ik op de knopje drukken van de deurvergrendeling, weet je wel, van het alarm. ah. is ik Dan zie ik vanzelf welke auto er met z'n verlichting gaat knipperen, weet je wel, dan is dat de mijne. Ja. En toen? Ja, toen, was door de, toen? was ik door de wijk aan het lopen, het was er een of andere oude scheidbak. En daar gingen de lampen van <lacht> Ik dacht, ja, maar dat is mijn auto niet, maar ja, dat had ik het toch mee moeten doen. <lacht> <lacht> ik heb helemaal meegenomen. Over symbolen dus... gesproken. <lacht> ja, ik, ja, ik weet het wel niet, maar ik vond wel geestig eigenlijk. Ja. En, ik had, en ik had één droom, dat ik, uh, dat ik voor mezelf toen ik wakker werd, dat was s ochtends ik kon me uh, herinneren, dat ik zelf zelfs van, mij. Hey, dat is zo'n goed verhaal, daar zouden ze film van moeten maken. Oh, wat gaaf. Dat dus was ook een hele lange droom, het was een enge droom, maar toch ook weer een spannende droom. Dus het was zo'n zo halve nachtmerrie droomachtig. Mm -hmm. Er zaten stukken in die waren, die waren erg eng. En, en, en sommige dingen die echt ja, helemaal nergens op slaan, die alleen maar in science-fiction filmen kunnen, zeg maar. En, en stukken daarbij, dat ik denk van, ah, stoer weet je wel. Dus ik vond het wel, uh, ja, ik had wel zoiets van, uh, ik wil deze droom wel uitzitten, zeg maar. Leuk. Ja, dus, uh, ja, heel erg Het dus, klinkt uh, wel alsof jij lol begint te hebben in je dromen, Remco, ik klopt heb, dat? Ik heb, ik heb altijd lol in mijn dromen. Leuk. De meest, de meest, ja, de, de meest vieze dromen, weet je wel, dat ik dan nog de meeste lol in, zeg maar. <laughs> maar ja, de, daarom heet het ook dromen, hè. Dromen heb je lol in, en nachtmerries is niet. Oh ja. Dat vind ik dan tenminste. Dan maak ik de onderscheid in. Als mm -hmm. ik een droom gehad, dan is het een prettige ervaring geweest. En als ik een nachtmerrie heb gehad, zoals die andere twee sprekers, dan, dan is het geen prettige ervaring geweest. Zoals die ene van het vallen van die brug. ja, Dat is ja. een nachtmerrie. Daar, daar, daar doe ik niks aan. Dat uh, daar, daar kan ik nu zullen. Overigens uh, had ik bij die eerste meneer in dat, dat paadje, op het ja. wandelpad, had ik ook heel erg dat hij het over de dood had. Ja joh. En toen zei, zei de nachtzuster, die zei dat zeg maar. Ja. Ik denk, nou dat is toch ook tevallig dat, dat, dat, dat, dat ik ook dacht dat het over de dood ging. Ja, dat maar hij had de het de over, de de de, over een ja. in een zwart geklede onbekende man in duistere omgeving. Lange, ja. Mist ja. hè, ook nog mist. Ja, mist. Ja. Ja. Ja. Het is We ongeveer kan, elke Twilight uh, Zone aflevering geloof ik. Ja, hij gaat gewoon rijden tegemoet. Ja, maar dan, uh... ik vind het toch mooi dat jij het zegt, Remco. Zou ik je vertellen waarom? Omdat oh. wij op zich... Um, we hebben We als, als, ja, als samenleving hebben we zoveel van die beelden... Waarvan ieder, die iedereen wel kent, weet je wel? Als jij een smiley ziet, dan weet je gelijk wat ik bedoel. Namelijk ja. dat het leuk is. Of ja. als jij een, een, een enge, duistere man ziet, uh, zwart, weet je wel, mist... dan denken wij allemaal gelijk al aan... Oké, okay, dood. Ja. Zo van die symbolen waarvan iedereen wel denkt van... Oh, dan weet ik wel wat dat betekent. Een kruis. Dan weet je, oké, okay, dat gaat over religie of over ja. 1 plus 2. Maar dan heb je de droom toch ook al voor een deel verklaard? Nou, ik Want zei... als ver... jij in je hersenen dat beeld mm -hmm. vormt, zeg maar, in je hersenen... Ja. dan heb je toch automatisch, als jij een smiley in je droom ziet... ja, dan, dan is het iets wel uh, van, deze, van deze wereld, zeg maar. Ja. Nee. Nou, ik, ik... Ja en nee. Er zijn veel mensen die denken, nou, dan heb je hem al... Ik vind dat op zich niet zorgvuldig genoeg. Want als ik een smiley zie... En... Ja, jij mist die size gewoon. Ja. Dus omdat die naam <laughs> geen size is aan, dat is maar... Dat size. is het. Nou, het is, niet, het is niet zozeer. Maar kijk, stel dat ik een kruis zie of zo... en ik denk dan gelijk christendom... maar iemand anders denkt gelijk... oh, satanisme, omdat hij daar toevallig in zit. En ja, dan denk ik van... ja, toevallig kan of. Ja, of iemand anders denkt... Satanisch. oh ja, kruistochten, wat een vreselijk gedoe. Allemaal oorlogen om religie. Ja. Het symbool kan hetzelfde zijn... En dan kan iedereen wel weten wat je bedoelt. Maar iedereen ziet het vanaf, een, vanaf zijn eigen standpunt. Dus als ja. ik denk donkere man... dan denken we natuurlijk allemaal aan iets. Vanuit ons eigen standpunt. Maar ik wil natuurlijk weten waar de dromer aan denkt. Ja. Maar voor hetzelfde geld zit ik ernaast. Ja, dat is een beetje jammer dan. Ja, ja, zeker. Maar ik blijf het jammer vinden dat Remco nog steeds droomt... dat hij valt en de pijn ervaart. Dus ja, de denk... gertverdering. Ja, ja, we moeten toch wat aan doen. Toch nog weer even oefenen komende week, Remco. Ik zal, het, ik zal het proberen. Ik, het, het lijkt me zo mooi, want volgende week is Nicolini hier voor de laatste keer tussen twee en drie, dat jij dan nog even belt en zegt van nou, ik heb nu gedroomd dat ik viel, maar ik heb er een matras bij gedacht. Dat wou ik, ik net vragen. Kun je ja, er even ja. iets bij dromen wat dan helpt? Ja, ja ik, zal het, ik zal het proberen. Aan ik de slag. de Volgende keer toch even die parachute pakken die op die brug ligt. Goeie. Ja, Doe Goeie. dat dan. Ja. ja, ja. Oké. Okay. Hey, uh, droom fijn hè, Remco. Dag. Ben. Hoi, goeienacht. Hallo. Goeienacht. Hoi, ik heb een, uh, een vraag. Ik, ik had een droom en uh, die, ik werd wakker en dat, uh, ik wist van niks. Ik, had, uh, ik was hem vergeten ofzo, gewoon niks gemerkt. Mm -hmm. En uh, het, het ging over uh, allerlei slechte dingen en op het laatst stond ik in de sloot tot jo. de knieën. Maar dat merkte ik pas smiddags toen ik langs een sloot fietste. Toen dacht je er kijk, weer aan. Toen keek ik in die sloot en het hele verhaal komt terug... en ik begreep ook ongeveer zeg maar, de betekenis. Oh, wauw. Wil je het vertellen? Maar, ja, ja nou, gewoon, uh, het ging allemaal niet zo best met, uh, met deurwaarders en alles... en ik had op dat moment eindelijk een uitkering. En uh, nou ja, toen dacht ik, nou ja, ik sta wel in die sloot... maar dit is de, de sloot die ik ken eigenlijk... Uh, daar, daar kwam het op neer, eh, dat het toch een veilige eigen sloot was. Hmm. Mooi. Maar hey. dat merkte ik pas middag. Ik was ik heb het eh, ja, ergens toch opgeslagen of zo. Mm -hmm. Maar pas toen ik de sloot zag. Ja. Toen... En wat, wat kan ik voor jou doen? Wil je weten uh, hoe, dat, hoe dat, ah. hoeft, of dat vaker gebeurt of... Ja. Uh, ja, ja. Oh, dat is een heel, heel simpele verklaring. Ken je wel eens dat je, um, dat je ineens iets ruikt of iets ziet... en dan denk je aan iets van gisteren of van je jeugd of weet ik veel wat? Dat ja, je iets ja. op tv ziet en dat doet je aan iets denken... wat in je herinnering zit opgeslagen? Dat is precies hetzelfde. Ik bedoel, die droom, je wordt wakker, je moet van alles doen... dan denk je er even niet aan, maar het zit wel in je herinnering. Dus op het moment dat je die sloot ziet, denk je... oh ja, wacht even... Net als op het moment dat um, ik mijn boodschappenlijstje zie... en denk oh ja, wacht even, ik moest brood hebben. Hetzelfde principe. Je kan gewoon ja. niet aan alles tegelijkertijd denken. Moet je, je voorstellen, Ben, rationeel nadenken... dus dat je door hebt, ik denk nu aan mijn boodschappen... of aan een sloot of aan mijn droom. Daar heb je maar heel beperkt ruimte voor. Het kan echt maar aan één ding tegelijk. Mensen kunnen niet multitasken. Dat is al lang bewezen. Je kunt alleen maar aan één ding denken... en dan nog aan iets anders en dan nog aan iets anders. Ja, maar als je... Ja, het is een beetje toeval. Dus, want ik heb, ja. je, je wordt wel vaker wakker... dat je denkt dat je niet gedroomd hebt, natuurlijk. Niet. Ja, en als jij geen sloot had gezien, had je het hele ding kunnen vergeten. Maar ja, je fietste er langs. Je zou ook kunnen zeggen, misschien droomde je wel expres van een sloot... omdat je wist, dat ga ik dadelijk langs fietsen, dan nou weet ik het nog wel weer. Soms zijn mensen zo slim s'nachts. Ja, ja, ja, ja, dat, ja, dat zou kunnen. Of, of dat je droomt dat de telefoon gaat of zo. Sorry. En dan gaat de telefoon natuurlijk. Ja, of je wekker. Ja. Uh, ben, we gaan nog heel even door. We hebben nog twee minuten. We gaan het nog even proberen met Jasper. Bedankt voor je ja. vraag. Ja, ah, oké. Okay. Doeg. Jasper. Ja, jeetje, dat wordt weer krap. Achterin. Ja, hoppakee, afraffelen nou, nu. Ja. Ik heb het dus over locaties en kleuren in je dromen. Ja. Ik droom vaak over locaties waar ik never nooit niet ben geweest. Wauw. En dan denk ik, bedoel, ik bedoel, ik heb straatangst. Dus ja, ik kom nooit never nooit ergens Maar dan, dan, dan droom ik opeens ergens Dan zit ik in Utrecht op een zolder en dan, dan komt er een heks... of dan komt er iets en een, een verschijning. Waarom dromen wij op locaties waar we nooit zijn geweest. Dat wil ik wel eens eh, eigenlijk eh, weten. Om maar even een simpele vraag te stellen, ja. ja. ja Met ja, nog we... 1 minuut tien te gaan. Oké, okay. ja. heel kort twee antwoorden. Uh, het westerse antwoord, wij verzinnen die locaties. Het oosterse, nou, het oosterse antwoord, die locaties zijn ergens... en onze geest reist tijdens de droom. Kies jij dat, maar welke dat, dat, je het leukste vindt. Mo de moslims die geloven dat die locaties waar je over, de, over uh, droomt die je niet kent, dat die echt bestaat. Ja, dat bedoel ik. Met het Oosterse ja. antwoord is... overigens, in het shamanisme wordt dat ook gezegd. Mm -hmm. En in de middeleeuwen mocht je iemand die sliep... mocht je niet verplaatsen, want dan kon zijn geest... de weg terug niet meer vinden van al die locaties. Mm -hmm. Ik weet niet welke waar is. Kies jij maar. Nou, ik vind het spooky. <laughs> spooky. Ja, je komt er natuurlijk nooit achter... of die uh, zolder in Utrecht ook echt bestaat. Maar de heks waarschijnlijk niet, Jasper, nou ja, ter geruststelling. Weet je, als ik op. Uh, hoeveel hebben we nog? Oh jeetje, we hebben nog maar 20 seconden. Ja, afronden, Jasper. Ik doe het wel voor je. Bedankt, Jasper. Ja, en uh, Nicolien is er volgende week weer tussen 2 en 3. Dus vragen die kun je mailen de komende week naar omroepmax.nl En schrijf je dromen even op deze week. Straks gewoon vragen en antwoorden 0800 1121. Doei doeg!